Welkom terug bij het tweede uur van Zierver Metal. Geen lompen, maar zware metalen. Zoals ik aan het begin van deze uitzending al vertelde... is de band die centraal staat in deze uitzending... de Cradle of Filth. En van het album From the Cradle to Enslave... konden jullie luisteren naar het titelnummer. Uh, voordat we met de volgende verder gaan... Uh, vertel ik nog even dat ik in de studio een gast heb vanavond. En uh, dat is Omar van uh, Harry Jasses. Jullie hebben hem in vorige uitzendingen al een paar keer voorbij horen komen. Althans, de band. Uh, we gaan nou eerst verder met muziek. Dit is breed van het album The Concrete Confessional. Is hier looking down the barrel of time. Said a shotgun to my head, they said I wasn't worth the bullets Now the world is my trigger and I'm here Ik tot ontdekking dat ik net iets uh, fouts heb gezegd. Het was uh, niet looking down the barrel of time... maar looking down the barrel of today. Het verschilt een beetje. Een paar letters. Uh, ja, en het, het, het, het volgende nummer uh, laat ik graag uh, over aan, uh, aan Omar. Maar niet voordat hij mij heeft verteld... wat metal, muziek, metal... ...heavy metal eigenlijk voor hem betekent? Nou ja, voor mij eigenlijk uh, alles. Uh, technically is het bij mij met de paplepel erin gegoten. En uh, opgegroeid zijn met Sabbath, Zeppelin, uh, Deep Purple, Status Quo, Motorhead. Uh, ja, ik ben ooit begonnen bij het uh, luisteren van uh, muziek van Queen... En zo doe ik hoort op Iron Maiden. En altijd metal fan geweest sindsdien. Dus brede smaak, maar het blijft goede muziek. Goeie keuze. Het blijft voor mij een goede keuze. Ja. Yep. Uh, volgende nummer die ik voor jullie ga aankondigen. Is uh, van denk ik toch wel het mooiste album van Iron Maiden. Of wel een van de mooiste. Uit 1988, Seventh Son of the Seventh Son, is hier voor jullie het nummer The Evil That Man Do. Iron Maiden, altijd weer een feestje om naar te luisteren. Volgende is Dark Funeral, toch wel een van mijn uh, meer favoriete uh, black metal bands. En uh, van hun uh, album Where Shadows Forever Reign is hier Unchain My Soul. De radio, dat was even een fijn liedje van uh, Unchained Myself and Dark Funeral. Heerlijk, volgende nummer, ja, mag eigenlijk nooit uh, in de heavy metal ontbreken. En zeker niet uh, in mijn lijn zie ik denk dat toch wel een van de meest favoriete nummers van uh, Black Sabbath is, van het tweede album Master of Reality, is hier voor jullie, Children of the Grave. Zo, dat was even een fantastisch nummertje van Black Sabbath, Children of the Grave. Hier at CFM gaan we nu verder met System of a Down en Chop Suey. We're rolling suicide. of a suicide I cry when angels deserve to System of a Down. Ik blijf het bijzonder vinden. Met name het uh, nogal speciale stemgeluid van Serge. Dank je, Jan. Uh, de volgende is er eentje weer van uh, onze. Thema band van Cradle of Field en mijn absolute favoriet van deze band, Her Ghost in the Fog van het album Midian. Cradle of Field, kon, u, kon je luisteren naar Alice Cooper. Een uh, man die eigenlijk niet mag ontbreken in de collectie van een echte metal liefhebber. Sterker nog, ik denk zo'n beetje dat het de eerste rock slash metal artiest was die er was. Want hij is al in 1963 begonnen. Dus uh, hij... En... En hij uh, loopt al een tijdje mee en hij doet het nog steeds, voor zover ik weet. En uh, nou ja, het nummer uh, behoeft eigenlijk geen introductie, dat kent iedereen. En uh, ja, dat zou ik al zeggen. Hij mag gewoon niet ontbreken in een metal lijstje. Uh, de volgende band is eigenlijk een band uh, die bij zekere die-hard liefhebbers best wel... Uh, het een en ander uh, uh, qua bloed doet kriebelen en zo. Ik vind het geweldig. Hier is Nile. Met Cast Down the Heretic. Dacht ik Nile, heerlijk. De volgende is ook geen onbekende, zeker niet in deze radio show. Stone Sauer van het album Come Whatever May is hier. Made of Scars.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 En uh, ik ga nog even naar uh, onze gast, want uh, ik wil nou eigenlijk nog wel even weten van hem uh, wat ze gaan doen in de toekomst. Of er een cd in de maak is en uh, of ze nog andere plannen hebben, bijvoorbeeld een optreden of zo uh, hier in de buurt misschien. Vertel. Uh, nou, waar wij op het moment uh, best wel gaande doen ermee zijn, is het uh, opnemen van een cd. Op zijn eerste CD-tje of... ...demo, hoe je het mag noemen, met uh, van verschillende hartstikke leuke koffers erop. Uh, we zijn inmiddels bezig uh, om uh, optredens voor te bereiden. Uh, zowel bij mij uh, in de regio, maar ook zowel hier. Um, er is een clip onderweg. Dus uh, voor de mensen die denken van, hé, hey, dit vind ik leuk... Uh, ...zoek ons voornamelijk op op Facebook www.facebook.com/harjasses en uh, hou het voornamelijk in de gaten. Volgende nummer uh, die is uh, van ons, dus onze cover. Dat is eigenlijk mijn favoriet, Holla de Rosie. eigenlijk een beetje te veel op mijn naam geschreven. het is uh, doe hem al jaren. dus ik zou zeggen geniet ervan. ik wens u al een fijne avond en keep it metal. wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, Or she steals the show, see it's sack of pretty, eighty sacks of small. 422956, you can change your color.